Laten we met het RWS-journaal. De levenseindliniek in Den Haag is voor de derde keer binnen een jaar in opspraak. Volgens een toetsingscommissie is de euthanasie op een 47-jarige vrouw met oorsuizen niet zorgvuldig gebeurd. De commissie erkent dat de aandoening reden kan zijn voor euthanasie... maar vindt dat de vrouw beter psychiatrisch onderzocht had moeten worden. Het OM en de inspectie beoordelen nu of de kliniek wordt vervolgd. In de jemenitische hoofdstad Sanaa wordt gevochten tussen het leger en rebellen... vlakbij het presidentieel paleis. In het centrum van de stad klinken schoten en explosies. Het is onduidelijk waar de president is. Grote delen van de hoofdstad en de rest van het land... worden al maanden gedomineerd door Sjaïtische strijders... die meer rechten eisen in het grotendeels Soenitische Jemen. De rijkste 1% van de wereldbevolking... bezit volgend jaar meer dan de rest van de wereld bij elkaar... voorspelt Oxfam Novib in een rapport... Daarin staat dat de welvaart van de allerrijkste de afgelopen jaren al flink is gestegen, terwijl één op de negen wereldbewoners te weinig te eten heeft. De waarschuwing van Oxfam komt vlak voor het jaarlijkse Wereldeconomisch Forum in Zwitserland. De oprichter en topman van het bedrijf achter de taxi-app Uberpop heeft verzoenende taal gesproken tegen Europese overheden. Op een conferentie zei hij dat hij de samenwerking met de autoriteiten wil verbeteren. en dat hij 50.000 nieuwe banen in Europa kan scheppen. Onder meer in Nederland lopen er rechtszaken tegen het bedrijf. omdat de taxidiensten illegaal zouden zijn. Tennis: Ico Seisling is er voor de derde keer op rij niet in geslaagd om verder te komen op de Australian Open. In de eerste ronde ging hij in vijf sets onderuit tegen de Ricardis Berankis uit Litouwen. die 85ste staat op de wereldranglijst. Het weer. De temperatuur ligt rond het vriespunt... waardoor het glad kan zijn, ook is er kans op mist. In het oosten valt nog wat sneeuw of natte sneeuw. Overdag wordt het geleidelijk droog en het is vandaag 2 tot 5 graden. Dit was het NWS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel ze op de A1 richting Amsterdam... tussen Barneveld en Hoeverlaken 2 kilometer. Op de A6 stad Muiden bij Almere Poort 2. A7 ze aan Dam voor de bij de Wormer 5... Op de A15 Rotterdam-Europoort bij Hoogvliet, 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Just go ahead yeah. now And if you want to come out I spoke unto the wheel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 Looking at-